6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Honderdduizenden bij bevrijdingsfestivals. Duingebied Schorol weer open voor publiek. En minister Leers wil sneller huisvesting voor asielzoekers. <tieding> Het bevrijdingsfestival in Utrecht heeft tijdelijk de hekken gesloten. Er zijn te veel mensen op het festival in Park Transwijk afgekomen en er staan lange rijen voor de ingangen. Zodra de mensen het terrein verlaten, mogen nieuwe bezoekers naar binnen. Op het terrein is plaats voor ruim 12.000 bezoekers. Vorig jaar deed zich in Utrecht hetzelfde probleem voor. Daarom was er dit jaar gezorgd voor meer ruimte voor de bezoekers en was er een extra ingang naar het Utrechtse terrein gemaakt. Ook bij de andere festivals, zoals in Haarlem en Zwolle, is het druk. In Wageningen is het bevrijdingsdefilé gehouden. Veteranen trokken in een stoet van historische militaire voertuigen door de stad. Ook de pretparken in Nederland trokken vandaag veel publiek. Duinruil in Wassenaar was aan het begin van de middag met 15.000 bezoekers helemaal vol. Het duingebied bij Schorel gaat rond deze tijd weer open voor publiek. De gemeente Bergen heeft de noodverordening ingetrokken. De brandweer is de hele dag bezig geweest met het nablussen van het gebied... waar zondag een grote brand uitbrak. Ook hebben militairen de grond omgeschept om de hitte eruit te halen. 200 hectare natuurgebied bij Schorel is in vlammen opgegaan. Gemeenten moeten asielzoekers die hier mogen blijven... sneller een huis toewijzen. Volgens minister Leers kunnen de buitenlanders dan eerder beginnen met inburgeren. Er begint een proef waarbij gemeenten binnen 10 weken... een geschikte woning moeten toewijzen die asielzoekers niet mogen weigeren.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 De Britse regering vindt dat een militaire actie tegen het Libische bewind moet worden opgevoerd. Londen onderzoekt ook hoe er meer economische druk op het regime van kolonel Gaddafi kan worden uitgeoefend. Minister van Buitenlandse Zaken Heek heeft dat gezegd op een conferentie in Rome. 22 landen, waaronder de VS, zijn er bijeen om de hulp aan de opstandelingen te bespreken. Een Russische ijsbreker die op kernenergie vaart is teruggeroepen naar zijn thuishaven omdat hij straling lekt.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 Het Rotterdamse bureau ontwierp in Nederland onder meer de muziekzaal de Effenaar in Eindhoven en het VPRO-gebouw in Hilversum. Marianne Timmer wordt coach van het schaatsteam van Liga. In december beëindigde de drievoudige Olympisch kampioene haar schaatscarrière bij dit team, dat ze zelf had opgericht. Samen met Rutger Thijssen vormt ze nu de technische staf. Bij de ploeg zitten zes schaatsters, onder wie de sprinsters Annette Gerritsen en Margot Boer.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A4 richting Den Haag. Er staat 3 kilometer tussen Roelvaansveen en Zoeterbouw Rijndijk. Op de Ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. Voorknopend Koenplein 4 kilometer. En nog een korte file op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Er staat voor Wassenaar 2 kilometer.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 Kijk maar op bing.nl. Het NOS Radio 1 Journaal Lucella Carrasso. Goedenavond, 6 minuten over 6. Het Duingebied in Schorl is weer open voor het publiek. Zondag ontstond daar brand en daardoor ging 200 hectare natuurgebied in vlammen op. Om iedereen weg te houden uit het gebied had de burgemeester een noodverordening ingesteld... maar nu net om zes uur is het gebied weer toegankelijk geworden voor mensen. Voor het publiek Hetty Hafkamp is burgemeester van de gemeente. Goedenavond. Goedenavond. Bent u zelf al even gaan kijken vanmiddag? Uh, ik ben de afgelopen dagen iedere dag uh, er geweest... Uh, om ook met de brandweermensen uh, contact te hebben en met de militairen... En maar toen was het dus nog niet voor het publiek toegankelijk, maar nu gelukkig weer wel. Ja, en is dat omdat het blussen nu helemaal klaar is? Ja, het nablussen is klaar. Uh, er is geen risico meer voor uh, de bezoekers... want dat is natuurlijk het belangrijkste voorwaarde, dat het ook weer veilig is. De brandweermensen zijn vertrokken, de militairen zijn vertrokken... de laatste brandslangen worden opgerold... en dan is het gebied weer voor iedereen toegankelijk. Want ze hebben vandaag nog wel moeten blussen? Ja, een beetje nog wel. Uh, de militairen die uh, actief waren, zo'n 160 mensen... Die zijn al druk aan het spitten geweest om de laatste rookpluimtjes weer om te spitten... en te zorgen dat daar geen vuur meer uit kon ontstaan. En dat is nu klaar. En er zijn tientallen branden geweest hè, de afgelopen jaren in de duinen. En de droogte houdt aan. Wat voor manier uh, ja, probeert u de komende tijd te voorkomen dat er weer brand ontstaat? Ja, nou, dat heb ik wel vaker gezegd. Hè, dat, dat het eigenlijk gewoon ook heel moeilijk is omdat het zo'n enorm groot uh, duin natuurgebied is... Het is natuurlijk wel zo dat er uh, intensief gesurveilleerd uh, wordt en dat gaat ook gewoon door. Bovendien gaan we volgende week uh, recreatieparkbezoekers en dergelijke gaan weer voorzien van flyers. Mensen die het gebied in gaan, prima, genieten ervan, maar kijk goed om je heen. En als je iets verdacht ziet, dan hebben zij een uh, papiertje bij de hand waar telefoon op staat om direct te waarschuwen. Ja, want, want mensen blijken toch niet alert genoeg te zijn, ook niet na al die branden, dat er een flyer voor nodig is. Ja, kijk, er komen hier heel veel toeristen. Het is nu meivakantie. Uh, het toeristenseizoen is nu volop uh, losgebarsten. dus ik ben heel blij dat iedereen het gebied weer in kan. Laat ik dat voorop stellen. Maar we hebben ook die ogen en oren en neuzen, zeg maar, hebben wij ook hard nodig. Goed, mevrouw Hafkamp, in ieder geval deze brand is uh, voorbij. Ik hoop ja. dat het uh, lang uitblijft nog. De volgende. Ik hoop, ik hoop het met u. Dank u wel, burgemeester van de gemeente Bergen. Een paar honderdduizend mensen vieren vandaag de vrijheid... op een van de vele festivals. De start van die festivals was vanmiddag, zoals elk jaar, in Wageningen. Daar werd op 5 mei 1945 tevreden getekend. Premier Rutte was ook voor de gelegenheid naar Wageningen gekomen. En hij ontstak rond 1 uur vanmiddag daar het bevrijdingsvuur. Is het vak al eens goed is een aantal? klopt dat? En beste mensen, wat ik jullie nu al vragen is... om even met mij, want het vuur is een aantocht. Het is bijna hier. Het bevrijdingsvuur is bijna hier. Geef alsjeblieft een heel stevig applaus... om de lopers met het vuur die laatste meters extra ondersteuning te geven. Ik wens jullie nogmaals een prachtige dag toe. Tot snel. Muziek is de ultieme vrijheid. Ik denk dat muziek een hele sterke boodschap is. En je kunt dat beamen. Ik denk dat muziek af en toe de politiek ontstijgt. En af en toe zelfs meer is dan... De... Dan dat, dus ik, ik denk, zullen we muziek gaan maken zo meteen, toch? Dames en heren, komelen. Hey. Oh. Is het een dag van louter popmuziek en alcohol? Waarschijnlijk wel. Ik zal het op uitdraaien. Ja, Moeder, dus uh, niet te veel alcohol vandaag. Of is het toch wel wat meer? Het is uiteraard meer. Of zeggen we dat nu omdat het zo hoort? Wat je nee. zegt, we vieren de vrijheid, ja, terwijl het eigenlijk jou, toch gewoon... Is wij komen uit de buurt van Haarlem. Zij studeert hier. En Wageningen heeft juist een speciale extra ervan, zeg maar, van de bevrijding. En ik heb thuis ook de vlag uithangen. Dat is voor mij wel belangrijk, ook al is het van voor mijn tijd, maar toch. Dat wou ik er net bij zeggen, want dat is wel zo. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Wat betekent het voor jullie? Ja, ik weet nog niet. Ik moest hierheen, van mijn moeder. Ik boest hierheen? Ja. Een dienstopdracht? Ja, hij moest voor mij uh, mee, klaar. Mijn dochter had gevraagd om hier naartoe te komen omdat ze zei het speciaal is. Ik ben Engels. En, uh... Is Omdat u Engels bent van oorsprong, heeft dat nog een speciale betekenis? Heeft dat met de oorlog te maken? Ja, mijn opa was er al, had er heel vaak uh, over. En vanmorgen was natuurlijk die uh, man van de Eerste o Wereldoorlog overleden. Dus uh, de laatste levende. Dus ja, het, uh, dat geeft het niks. Uh... Ja. Betekent dat dat uw vader hier vroeger al veel is geweest? Nou, mijn, mijn opa was hier tijdens de bevrijding, maar hij zat in uh, Veldhoven toen. Dus die heeft hier ook nog meegelopen in het defilé ooit? Waarschijnlijk wel. Hij leeft niet meer? Nee. Ja, dat is het lot van veel van die veteranen, hè? Ja. De, de groep wordt steeds kleiner. Klopt, dat is zeg ik. Die ene van de Eerste Wereldoorlog, de laatste, dat ze wist de media deed. die is ook uh, vanmorgen, op, dat ze overleden was. Dus ja. Uh. <lacht> Ga ik ga janken. <laughs> ik heb verhalen gelezen en dat zei ik. maar Mijn opa had het heel vaak over. Dus uh, ja, ik sta hier eigenlijk voor hen. Ja. Nou, ik zie een heel vliegenierspak eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Waarom is dat? Ja, wij, uh, vanuit de defensiekant hebben wij vandaag de eer om uh, Welen door het land te mogen vliegen. Ach, natuurlijk. Zodoende Staki. Met zo'n niet wegbezuinigde helikopter. Ja, ge geeft ons een erg dubbel gevoel vandaag. Aan de ene kant is het een heel mooi bevrijdingsfestival. Aan de andere kant weten we dat wij uh, waarschijnlijk eruit bezuinigd gaan worden met uh, onze helikopters. Zeg, en waar vliegt de piloot van Welen dadelijk heen als Wageningen klaar is? Nou, naar Wageningen gaan wij uh, richting Amsterdam. Daarna gaat uh, Welen, uh, daar gaat ook mede met de hele crew weer mee. Daarna naar Haarlem en uh, Den Haag. En vanuit daar uh, gaan wij weer terug naar uh, vliebaarschil te draaien. Utrecht, het park Transwijk, staat met 12.500 mensen bomvol. Die zijn allemaal gekomen voor het festival daar. Een bevrijding, dat betekent vooral lekker in de zon met een biertje. Wat zijn je nou te eten? Een uh, bastonje koekje. Lekker meegenomen? Ja. En een kleedje? Ja. Uh, een paar uh, drankjes. Een beetje eten en drinken. En je vrienden? En vrienden, ja. En gezelligheid. Er is ook van alles te koop. Overal tentjes, hamburgers, frietjes. En er is één tent waar je gewoon kunt gaan liggen. Ja, ik denk dat ik wel een van de beste plekken te pakken heb vandaag. Een waterpijbroker, dat is wel heel bevrijdend. Nou ja, dat wil ik eigenlijk niet zo zeggen. Maar met het lekkere weer en een gezellig sfeertje, een lekker muziek op de achtergrond, dat is het toch wel heel erg uh, een ultieme relaxedgevoel gevoel eigenlijk. En ik vind dat dat er eigenlijk ook wel een beetje bij wordt vandaag. Is het een festival, een gewoon festival of echt een bevrijdingsfestival? Nou, ik denk dat het wel echt een bevrijdingsfestival is. Uh, ik vind het ook wel heel erg mooi om te zien dat het toch echt een heel multicultureel festival is. Echt uh, van alles wat. Maar wat is het bevrijdingsonderdeel eraan? Uh, ja, dat vind ik misschien wel lastig te zeggen. Misschien dat een van deze jongens iets uh, uh, over heeft te zeggen. Dan kom je eigenlijk gewoon een beetje voor de gezelligheid. Met wat vriendjes een beetje chillen. Ja, dus uh, jij denkt dat jongeren hier daar niet zo heel erg mee bezig zijn? Nou, ik denk minder. Nee, eigenlijk niet. Nee, niet meer dan anders of minder. Ik kan me voorstellen, je ziet nu elke dag op tv natuurlijk mensen van je eigen leeftijd. die aan het vluchten zijn en die aan het vechten zijn. Ja, maar dat heb je een paar jaar geleden, heb je dat toch ook? Ik vind wel dat dit jaar wat erger is met alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Wat je daar ziet, is dat ze misschien een revolutie hebben die wij al veel eerder hadden. En daar in extreme mate. Verdriet. Van alles gaat er door je heen als je dat ziet. Maar ben je daar dan echt mee bezig? Of ben je nu meer lekker gewoon een feestje aan het vieren? Nee, tuurlijk zijn we er wel mee bezig. En, en ja, wij bidden ook. En dan nemen we ook, ja, bidden we ook voor hun, et cetera. Dat, dat natuurlijk wel. Maar goed, ja. Maar nu even niet. Nou, er was vandaag een Marokkaanse zangeres. die Hier was gekomen gewoon toen dachten we, dan gaan we wel even kijken, inderdaad, ja. Nou, ik voel me wel bevrijd eigenlijk. Je lacht er zo hard Nee, nee inderdaad. houden de meeste mensen zich niet mee bezig. En ik ook niet echt. Tegelijk is het eigenlijk wel ernstig, toch? Als je kijkt naar wat er nu in de wereld gebeurt. Dat hier alle jongeren het echt totaal niet kan schelen eigenlijk. Ja, dat is je wel op zich een heel erg sterk punt. Maar in principe hebben we gisteren hebben we eigenlijk een dode herdenking gehad. Op dat moment heb je eigenlijk herdenken in de van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Je moet ook een moment hebben van bevrijding en dat is gewoon de dag daarna en dat is wel goed op zich. Maar wij weten eigenlijk helemaal niet wat het betekent Wie niet. om niet bevrijd te zijn. Ehm... Uh, nee. Uh, misschien maar goed ook. Ja, ik denk het wel, want de mensen die echt weten wat het betekent, die hebben ook echt wel een, een litteken in hun ziel van uh, wat ze hebben meegemaakt vroeger. Dus ja, inderdaad. De jongeren bij het bevrijdingsfestival in Utrecht, Jessica van Sprengen, is daar dus. Jessica, we spraken elkaar een uurtje geleden. Toen waren de poorten dicht, er uh, kon niemand meer bij. Hoe is het nu daar? Nou, de poorten zijn niet dicht. Um, ze zijn inderdaad uh, eventjes dicht geweest. van. Nou, uh, het is vol, 12.500 mensen staan hier of liggen hier in het zonnetje. Um, maar de poorten zijn in die zin open dat als er één iemand uitgaat, en dat gebeurt gek genoeg nog wel, er zijn dus wel mensen die blijkbaar thuis gaan eten, uh, en uh, dan mag er weer iemand in. Dus het heeft nog steeds zin om in de rij te gaan staan. Ja, en kan jij zien of dat een lange rij is? Ja, dat is een behoorlijke rij. Um, vanmiddag toen ik hier aankwam was het al een behoorlijke rij. Dus, uh, maar toen mocht je natuurlijk gewoon doorlopen. Er zijn ook wel wat veiligheidscontroles. Je mag geen blikjes en geen glas mee naar binnen nemen. Um, maar die rij ja, die is behoorlijk lang. Die loopt echt uh, helemaal langs het hele festivalterrein. Dus je moet wel even geduld hebben. Ja, en vanavond nog flink wat optredens voor de mensen die nu nog uh, in de rij staan. Ja, ik heb het blokkerschema in de hand, zoals je dat noemt. Een kaartje, daar staat alles op. Um, met een helikopter komt straks. Daar komen toch wel heel veel mensen voor. De opposite en de party squad. En uh, helemaal aan het eind van de avond is dan go back to the zoo. En dat is toch wel een beetje de klapper van de avond hier. Mm, ga jij tot het einde blijven? Nou, ik ga mijn best doen. Oké, okay. Jessica, veel plezier. Jessica van Spengen in Utrecht. En zo meteen hoort u Sander van Hoorn vanuit Egypte. Daar is voor het eerst een politicus uit de regering van oud-president Mubarak veroordeeld. Bij de ANWB. Rustig, John Hoka, Ook voor jou, denk ik. Ja, denk ik. Ja, maar toch nog drie files te melden. Nog meer de A4 naar Den Haag. Twee kilometer bij Hoog -Made. Op de Ring Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad. Ook twee kilometer voor de Koentunnel. En iets langer is de fil op de A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewek en Nieuwebrug vier kilometer. Dat komt door een autobrand. En daardoor is bij Nieuwebrug de rijst ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Ook, dat is de band, een van de bands die vandaag letterlijk door Nederland vlogen... naar verschillende bevrijdingsfestivals. Het nummer heette Last Chance. Nog geen drie maanden na de revolutie in Egypte is de eerste politicus veroordeeld. Het gaat om oud-minister Habib Al-Adli van Binnenlandse Zaken. Hij moet twaalf jaar de cel in zo'n oordeel terechter. Correspondent Sander van Hoorn is in Egypte, in Cairo. Sander, uh, waar krijgt deze minister die straf voor? Die straf die krijgt hij omdat hij geld heeft witgewassen en omdat hij uh, veroordeeld is voor corruptie. En dat is natuurlijk een van de aanklachten die uh, wel meer mensen van het oude regime hier in Egypte voorgehouden zou worden. Waar hij dus heel nadrukkelijk niet voor terecht stond maar dat gaat nog wel gebeuren, is een andere rol die hij had als minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de veiligheidsdiensten. En hij wordt er dus van verdacht dat hij opdracht heeft gegeven om tijdens de revolutie te schieten op demonstranten. Dat proces moet nog beginnen. En hoe is in Egypte gereageerd op deze straf, voordat dat witwassen? Nou, het was lang verwacht. Ik bedoel, het heeft maar een paar maanden geduurd. Dat, dat klinkt misschien snel in onze Nederlandse oren, maar hier vinden ze dat dat behoorlijk lang uh, geduurd heeft. En dat die straf dus ook wel behoorlijk laag is twaalf jaar en dan dan zie je tegelijkertijd dat men wel beseft dat er uh, nog een tweede proces aankomt en daar kan hij zelfs de doodstraf krijgen maar He, dus dat dat uh, eigenlijk het begin is van, van al die processen die nog gevoerd moeten gaan worden. Er zitten op dit moment al 88 mensen van het oude regime vast, En dan moet je denken van, van kamervoorzitters tot ministers. En uh, die, die gaan allemaal zo'n proces krijgen. Dus de kop is er nu af, dat gevoel ik zelf. Ja, zeg, en nu ben jij in Egypte en jij moet terug naar huis, hè, naar Israël. Um, ja. Maar wij horen dat vliegtuigen daar niet kunnen vertrekken uit Israël uh, vanwege... Kerosineproblemen. Wat krijg jij daarvoor bericht over? Uh, nou, ik volg ze met enige interesse, zoals je inderdaad wilt begrijpen. Want je <laughs> en, uh... wilt naar huis? Ja, ja, uiteindelijk wel eens een keer. Ja. Nee, er uh, is een probleem met uh, zo uh, begrijp ik het nu, de filters van de kerosine op het, kerosine op het vliegveld in, uh, in, uh, in, in Israël. En uh, daar is olie in gevonden en dus is die kerosine vervuild. Um, vliegtuigen die kunnen dan wel landen, maar moeten van tevoren bijgetankt zijn om te kunnen vertrekken. Want ze kunnen dus niet bijgetankt worden daar op het vliegveld. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld naar uh, Cyprus toe moeten. Ja, en daar uh, zijn ze helemaal niet berekend op dat soort extra aantallen. Dus het zorgt op dit moment voor uh, behoorlijke chaos. Nou, het is in het verleden wel eens vaker voorgekomen, dit. En het is zelfs wel eens een keer gebeurd dat daardoor het vliegverkeer een dag hinder heeft ondervonden. En dat is dus een beetje waar nu mee gerekend wordt. Goed, Sander van Hoorn, ik hoop voor jou dat je snel naar huis kan. Nu nog in Egypte, straks weer naar Israël. En in Amsterdam zijn uh, ondertussen de voorbereidingen voor het bevrijdingsconcert in volle gang. Er staat ook al veel publiek. Gary van Pinksteren is daar ook onze verslaggever en zij sprak met Peter Blom. Die is ervoor verantwoordelijk dat het vanavond niet alleen goed klinkt, maar dat het er ook fantastisch uitziet. Gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. We hadden net de eerste uh, click-track soundcheck. En dat is nog eens alles bannigste. Nou, het is allemaal heel ingewikkeld. Maar daardoor kun je hele spectaculaire dingen doen. En uh, dat is reuze spannend want er kan heel veel fout gaan. En dat hebben jullie al geoefend en dat gaat goed. Dat ging heel goed. Dus de eerste kippenvel heb ik al achter, achter de rug. We zitten midden op het water. Ik zie mensen ook in duikpakken staan. Ik zag in het programma zwemmers genoemd. Ja. Wat gaan die doen? Nou, eigenlijk, de boodschap van vandaag is heel erg dat het vuur van de vrijheid kwam met de bevrijding. Dus het vuur speelt de hele dag speelt een rol. En we gaan op verschillende manieren gaan wij ook vuur binnenbrengen op de Amstel. Um, in het begin uh, door een dansgroep... die eigenlijk van helemaal van de andere kant van de stad op video al aankomt rennen met een fakkel. Um, en uiteindelijk hier het vrijheidsvuur ontbrandt. Um, maar ook met uh, zwemmers... die zwemmend met een fakkel in de hand binnenkomen... en een kring van vuur gaan vormen om het podium... waar op dat moment gezongen en gespeeld wordt. Wende Snijders hier in een kleedkamer van Carré. Vanavond ga je hier optreden. Toen je het verzoek kreeg om mee te doen, heb je daar lang over moeten nadenken? Nou, ik heb vanaf eigenlijk 21 maart had ik besloten om echt alle deuren dicht te gooien. En eh, eens een keertje ja, niks te doen. Of nou ja, niks doen. In ieder geval niet meer op te treden. Maar ja, ik vond dit wel zo tof om te doen. Dat ik denk, oké, okay, maar dan zijn er een, een, nog een paar optredens waaronder deze. Die ik dan wel wil doen. Dit concert is eigenlijk vooral bekend om... Het afscheidslied hè, Will Meet Again. Heb je daar zin in? Nou, ik vind de simpelheid heel mooi. En er zit ook een heel mooi arrangement op, Roger Bosman. Die heeft een heel mooi arrangement erop gemaakt. Dus daar verheug ik me ontzettend op om dat met het orkest te zingen. Heb je haar heel mooi gedaan? Voor vandaag. Je zit nu nog een krentenbol te eten. Hoe oud ben jij? Drie. Drie? En je kan al zingen? Ja? Wat ga je dan zingen? Oh, zo ten is het zo stroom. Oh, stel de lens uit, Wie komt vanavond luisteren? Wie komt er? De koning. De koningin. En vind je dat spannend? Ja. Heb je lang geoefend? Ja. Ben je een beetje bang voor vanavond? Nee. Je gaat gewoon mooi zingen. Ja. Nou, veel succes vanavond. Zeg maar, dank u wel. Dank u wel. <laughs> Een beetje kleine kindjes zenuwachtig maken voor het concert vanavond. Gary van Pinksteren was bij de voorbereiding voor het bevrijdingsconcert in Amsterdam. En dat wordt vanavond om half negen live uitgezonden op Nederland 1. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond, 5 mei. Zometeen de collega's van WNL. Kasper Kooi, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Het is 5 mei. We hoorden het net al. Veel mensen zijn vrij, hebben een dagje vrij genomen. Maar het is geen officiële vrije dag. De PvdA wil dat we jaarlijks deze dag vrij hebben, maar wij bij WNO weten dat dit de economie zeker geen goed zal doen. En je huis in de verkoop? Dat is zinloos, tot zo. Nu bij 2 jaar NRC de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrc.nl/ipad2 of bel 0800 0808.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 Alassane Ouattara is nu officieel president van Ivoorkust. De Constitutionele Raad heeft hem tot winnaar van de verkiezingen van november uitgeroepen. Meteen na de stembestrijd was Ouattara al door de internationale gemeenschap als winnaar erkend. Maar de zittende president Bakbo die weigerde zijn verlies lang te erkennen en op te stappen. De PVV ziet weinig in het plan van minister Leers om toegelaten asielzoekers sneller een huis te geven. In drie provincies begint een proef waarbij gemeenten binnen tien weken een geschikte woning moeten toewijzen die de asielzoeker dan moet accepteren. Volgens partijleider Wilders mag het plan eronder geen beding toe leiden dat Henk en Ingrid straks langer op de wachtlijst moeten staan. Gemeente Bergen heeft de noodvordering voor het duingebied bij Schorol ingetrokken. Het publiek kan daardoor weer het gebied in. De brandweer is de hele dag bezig geweest met het nablussen van het gebied... waar zondag een grote brand uitbrak. En honderdduizenden mensen hebben de bevrijdingsfestivals bezocht. En op sommige plaatsen was het zo druk dat toegangshekken tijdelijk dicht moesten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Met een heleboel wolken, maar ze zitten wel hoog in de atmosfeer. Sluierwolken zijn het, waar de zon vaak makkelijk doorheen schijnt. Het plaatje is vriendelijk. De temperatuur lag vandaag in het zuiden van het land, al in de buurt van de 20 graden. En morgen gaat het op veel meer plaatsen lukken. Maar we hebben nog een nacht voor de boeg. Temperatuur gaat uiteraard wat omlaag, maar het wordt niet meer zo koud. Dat komt ook door die sluierwolken in het noordoosten: 2 graden als minimum in het zuidwesten, 7. Dan morgen: 20 tot 23 graden. Een prachtige dag, een matige zuidoostenwind. En het blijft droog, ook zaterdag een droge dag. Dan kan het zelfs 25 graden worden. En ook zaterdag hebben we vrij veel sluierwolken waar de zon nog steeds doorheen kan schijnen. Zondag neemt de bewolking sowieso wat toe, zeker in de loop van de dag. En dan zou er een eerste onweersbui kunnen vallen. En ook na twee hebben we dan licht wisselvallig weer... maar het blijft vrij zacht voor de tijd van het jaar. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De A2 mag naar Eindhoven. staat stad is hezen en leende nog twee kilometer na een ongeluk. De rechterreis ook is daar afgesloten. En door een ongeluk op de A12, de nacht naar Utrecht... staat tussen Gouden en Nieuweburg nog vijf kilometer. Maar daar zijn inmiddels alle reisselen weer open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kasper Kooij. ZZP'ers in problemen door hoge kosten verzekeringen. En elk jaar vrij op 5 mei, dat is slecht voor onze economie. Goedenavond, tot 7 uur is dit Avondspits live vanaf de WNL-redactie in Amsterdam. De woningmarkt blijft de komende tijd crisis. Eind vorig jaar was er een opleving te zien... maar als we het economisch bureau van ING mogen geloven... is het voorbij met de pret. Interesse in koopwoningen is afgenomen. Financiering rondkrijgen is een stuk moeilijker. Er is een hogere hypotheekrente en onduidelijkheid... of die rente over een paar jaar nog wel aftrekbaar is van de belasting. Kortom, de huizenmarkt zit op slot. Hans-André Laporte aan de telefoon. Goedenavond. U ja, bent van de Belangenverenigingen voor Huizenbezitters. Ja, en die is, uh, maakt zich zorgen over al deze, deze opzomming van, uh, van narigheid die we net horen. Ja, want die huizenbezitters van u die zitten voorlopig nog wel even vast in hun eigen huis. Ja, het verkopen van een huis wordt steeds moeilijker... omdat het vinden van een koper uh, steeds meer een probleem wordt. En dan uh, gaat het vooral over de financiering. En als je een huis koopt, ja, dan krijg je er een bank bij. Die bank die moet die hypotheek verstrekken. Daar doen ze steeds moeilijker over. Er zijn steeds meer uh, regels die hypotheken... De hoogte daarvan uh, beperken, maar ook de voorwaarden. Vaste contracten uh, als eis stellen, ja, dat wordt steeds moeilijker. Um, veel mensen hebben tijdelijke contracten en dat is dan een probleem bij een hypotheek. Maar ook de hoogte. En als je een hypotheek had uh, en je was eraan gewend... betekent het niet dat je die ook mee kunt nemen naar een volgend huis. Um, want dan word je opnieuw beoordeeld en veel mensen hebben daar last van. Last van. Ja, maar het is natuurlijk wel terecht, hè? Daar nou, is in het verleden veel um, te veel ge, uh, ja, te geleend en niet door iedereen um, en ook niet door alle banken. Maar ja, het bekendste voorbeeld zijn natuurlijk de DSB-hypotheken waarbij je kon gaan stapelen met allerlei soorten leningen, conceptief krediet in een hypotheek duwen. Dat leidde tot problemen. Daar is een ental al aangemaakt, maar wat er nu gebeurt is, um, is ook weer onwenselijk, want nu zijn er... Allemaal losse maatregelen die worden genomen door de overheid, door het ministerie van Financiën, maar ook door de AFM, door de banken zelf, door de Nationale Hypotheekgarantie. En elk neemt die maatregelen met goede eigen redenen, maar ze zijn niet op elkaar afgestemd. En er nee. is dus geen regie. Nee, precies, want ze hebben allemaal verschillende eisen. Ja, iedereen stelt strengere eisen en het gekke is dat die wel eens conflicteren met elkaar. Kan je bij de NHG een verbouwing van een huis nog helemaal mee financieren? De bank zegt dan nee. En hoewel de uh, hypotheek gegarandeerd is door de, door de NHG, zegt de bank dan toch nog, daar hebben we niks mee te maken. Wij leggen daar bovenop nog strengere regels. En die eh, verbouwing zul je dus voor een groot deel uit eigen zak moeten betalen. Ja, en daar kan het feestje ook gewoon niet doorgaan. Veel mensen haken daarom af. En dan is er ook deze onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Er speelt dus een hoop. Wat stelt de vereniging Eigenhuis nu voor? Nou, die hypotheekrenteaftrek, dat is een, uh, soort, een soort monster wat steeds weer opduikt. En uh, dan heeft dit kabinet gezegd, uh, wij doen er niks aan... Um, dus hij blijft gewoon zoals hij is. Maar toch, er is zoveel onrust. Er zijn zoveel mensen die zeggen, hij moet, uh, er moet wat aan veranderen. En verder, uh, de hypotheekrente in Nederland, die, die loopt op. Dat uh, hoorden we net Homme ook zeggen van de ING. Door de inflatie verwacht hij dat, uh, dat de rente omhoog gaat om die te, de inflatie te beteugelen. Allemaal bekende economische principes. Maar nog steeds staat voorop dat Nederlandse banken buitengewoon nog hogere hypotheekrente aan hun klanten berekenen. En veel meer dan ze in het buitenland doen. We wachten nog op een uitleg daarover van de banken. De NMA doet daar nu onderzoek naar, maar onze oproepen is ook aan Nederlandse banken. De resultaten gaan, gaan weer de goede kant op, maar dat is ook deels te danken aan je eigen klanten... die je hoge tarieven laat betalen. Doe dat niet, maak het wat goedkoper. Ja, want dat komt omdat de vier grote banken hier in Nederland... 80% van de woningmarkt in handen heeft. Dat klopt, en uh, er is weinig concurrentie. Een aantal grote banken zit nog aan een uh, staatsinfus. Uh, en dat betekent, uh, de consequentie daarvan is dat ze niet... Nou ja, zeg het maar, makkelijk met prijzen mogen gaan stunten, met rentetarieven mogen stunten. Dat doen ze dan ook niet, maar daardoor is de concurrentie helemaal weg en heeft de klant eigenlijk weinig keus, want de buitenlandse prijsstunters zijn uit Nederland verdwenen. Oplossing ligt bij de bank, ik hoor het dan. Dank, Hans-André Laport van Verenigingen. Het gaat goed met onze economie. Meer vrachtwagens op de weg. Maar die kunnen moeilijk stilstaan door gebrek aan parkeerplaatsen. Dat zometeen hier bij WNL op Radio 1. Nu eerst Simon Wiersma. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent van ING. Goede cijfers had die bank vandaag. 1,3 miljard winst. Gefeliciteerd. We nemen de beursdag met je door. De AX 0,3 lager gesloten op 354 punten. Belangrijk nieuws kwam van de Europese centrale Bank, Het rentebesluit is stabiel gebleven. Het rentebesluit was inderdaad, is inderdaad gelijk gebleven. 1,25 procent. Uh, dat was volgens verwachting. En dan is er altijd even afwacht wat meneer Trichet... in de daaropvolgende volgende persconferentie te melden heeft. En dit keer kwam hij met de woorden... Uh, closely monitoring. En dat houdt in dat de kans op een renteverhoging... de volgende maand eigenlijk uh, is afgenomen. En uh, dat was toch wel een beetje verrassend. Ja, dat zijn toch mooi die code -woorden. Ja, het is heel mooi, uh, het is goed opletten wat hij zegt, uh, maar het geeft wel een goede indicatie wat hij, wat hij gaat doen. Ja, dan kijken we even naar Portugal. Dat land krijgt uh, 78 miljard euro steun van de EU en het uh, IMF, het internationaal, uh, internationaal Monetair Fonds. Het IMF verwacht dat Portugal over twee jaar al herstel laat zien. Is dat uh, niet te ambitieus? Nou, dat klinkt heel erg ambitieus, want als je nagaat wat ze ervoor moeten doen, uh, dat is één, hele grote bezuinigingsmaatregelen doorvoeren. En als je hele sterke of grote bezuinigingsmaatregelen doorvoedt, dan weet je dat dat consequenties heeft voor de groei. En de groei die zal dan juist wat, wat af gaan nemen. Dus om een combinatie met ja, hoge bezuinigingsmaatregelen eh, met groei te bewerkstelligen, dat is eh, redelijk ambitieus. Ja. Van Portugal naar Duitsland dan. Ordeontvangst is daar gedaald met 4% ten opzichte van de maand eerder. Die, deze berichten komen wel wat vaker voor, hè? dalingen. Nou, als je kijkt naar de macro-economische cijfers van de afgelopen week... dan zie je voornamelijk dat uh, die uit Amerika uh, wat tegenvallen ten opzichte van de consensus. Dat betekent niet dat het nu meteen heel erg slecht gaat, maar het is wat minder dan verwacht. Als je kijkt naar de cijfers uit Duitsland, die zijn eigenlijk over het algemeen heel erg goed geweest de laatste tijd. Duitsland echt de trekker binnen Europa. Uh, we hebben nu een wat minder cijfertje over de maand maart. Dat betekent niet dat we nu een complete omslag hebben. Fabrieksorders kunnen wat gedaald zijn, met name doordat uh, de olieprijs wat, uh, wat opgelopen is in die periode. En we zien ook dat natuurlijk de euro wat sterker geworden is ten opzichte van de dollar. Dus zijn aantal factoren die, die daaraan bij gedragen kunnen hebben. Tot, tot slot nog even over, uh, over Facebook, want er wordt wel eens gesproken over een eventuele beursgang van de, van de netwerksite. Nu is er ook iets als Renren, als ik het goed uitspreek. Het is een Chinese netwerksite. Het is naar de beurs gegaan en een ongekend succes geworden. Ja, als je nagaat dat uh, dit uh, soort praktijken we eerder hebben gezien uh, begin jaren 2000... Dan vraag je je soms wel eens af van uh, ja, wat heeft er uh, nu dan toe geleid dat het weer zo'n succes is. Uh, kan één ding betekenen dat in ieder geval de risico's in dit soort beleggingen wel erg groot zijn. Dankjewel. Simon Weersma van IRG. ze zijn de helden onderwerkend Nederland, maar vaak wel zonder verzekering. Daar zo meteen meer over. Vrachtwagenchauffeurs die kunnen moeilijk parkeren... omdat er onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Daardoor moeten ze hun verplichte rust uitstellen of zelfs overslaan. Benals Wiegenhemmer langs de A50 bij parkeerplaats De Slenk. De drukte van je welste hier. Niet alleen op de weg, ook op de parkeerplaatsen. En uh, deze man goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Natuurlijk. Zou u naar beneden kunnen komen? Dat maakt het wat makkelijker. U bent vrachtwagenchauffeur. Ja, dat klopt. En alle vrachtwagenchauffeurs zeggen... de vrijheid, daar genieten we van. wordt minder. De controles worden steeds strenger. En het, uh, het avontuur is er wel een beetje af. Oh, want u begon vol goede moed. Ja. Hoe lang geleden? 28 jaar geleden. Ja. De wetten worden steeds strenger. Welke wet hebt u last van? Zit u dwars? De rijtijdenwet mag vier uur en een kwartier, geloof ik, achter elkaar. een half uur. En dan moet u stoppen? En dan moeten we stoppen. Bijvoorbeeld hier? Maar ja, hier. zijn zo weinig parkeerplekken? Overdag gaat het nog. Maar na drie uur, vier uur, dan, ja, dan wordt het een stuk minder. En dan? En dan, ja, dan is het zoeken totdat we weer een plek hebben gevonden. Met als gevolg dat we de rijtijden moeten overtreden. Boete? Hier gaat het nog. Ze zijn hier nog wel een beetje kolant. Je uh, bedoelt u in Nederland? Hier in Nederland. De inspectie en uh, politie is nog wel kolant erin. Maar Duitsland is het ook een drama. Al die overtredingjes die worden bij elkaar opgeteld. En dan uh, loopt er flink in de bedragen. Ik heb al eens een gehad voor 1500 euro. Is uw bedrijf de dupe van uiteindelijk misschien ook wel de consument? Uiteraard wel, ja. ja het wordt wel doorbreken naar de klant op de duur. Nou, ik tel er zo op het oog uh, een, stuk of, een stuk of 30 en dat zijn er eigenlijk al negen meer dan uh, waar er eigenlijk plek voor is op deze, deze parkeerplaats. Dat zijn er namelijk officieel 21. En je kunt heel goed uh, zien dat er ook al op de parkeerplaats voor personenauto's veel vrachtauto's geparkeerd staan. Leander HEP van Transport en Logistiek Nederland. Is het een probleem? Ja, het is zeker weten een probleem. En als je kijkt naar deze belangrijke transportcorridor, de A15, A50 en de A1 richting, richting Duitsland... We staan hier dicht bij Arnhem, dus dicht bij de Duitse grens ook? Dat klopt. U hoort het ook op de achtergrond. Het is een, een weg die heel veel wordt bereden door, door vrachtverkeer. Dat zijn er ongeveer 10.000 per uh, werkdag, etmaal. En in die zin is het ook zaak om die chauffeurs een uh, mogelijkheid te geven om veilig en comfortabel te gaan rusten. Want er zijn hele strikte uh, rij- en rusttijdenwetgevingen in, in Europa... En je merkt dat op het moment dat een chauffeur daar overheen gaat, dus dat hij bijvoorbeeld vijf uur rijdt, omdat hij hier bijvoorbeeld niet kan parkeren, en hij rijdt door naar een volgende parkeerplaats, waar dan maar wel plek is, dan kan hij tot 28 dagen daarna kan hij nog bekeurd worden voor dat half uurtje extra rijtijd. En de situatie wordt eigenlijk steeds nijpender, Dus je krijgt ook steeds meer vrachtauto's die geparkeerd staan op een invoegstrook bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat het allemaal dichtslipt? Dat betekent dat het niet direct dichtslipt, want je kunt er vaak nog wel langs rijden. Het levert vooral onveilige situaties op, voor de chauffeurs, maar ook voor het andere verkeer. Dat is dus in het verleden ergens een, een miscalculatie gemaakt? Ja, ik denk dat dat in de loop der tijd is ontstaan. Ook vanwege de groei van het verkeer. Als je om je heen kijkt, dan zie je ook uh, dus die vrachtauto's op de parkeerplaatsen voor personenauto's bijvoorbeeld staan. Uh, het is heel prettig eigenlijk dat het nu een keer kwantitatief is gemaakt door het onderzoek van Rijkswaterstaat. En dat het ook officieel is. Maar hadden jullie dan als belangenbehartiger ook niet eerder moeten ingrijpen? Dat, uh, wij proberen continu... Uh, uh, ook bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor elkaar te krijgen... dat er meer verzorgingsplaatsen komen, dat daar ook duidelijk beleid voor wordt ontwikkeld. Maar dat is helaas de afgelopen jaren eigenlijk toch wat achtergebleven. Uh, en je merkt nu de resultaten daarvan. Ja, alleen Schultz van Hagen, de verantwoordelijke minister in dit geval... Ja, die moet ook met heel weinig middelen uh, ja, er toch nog iets van proberen te maken. Dan is dit toch niet de hoogste prioriteit, of wel? Nee, dat is ook een, een, begrijpelijke, een begrijpelijke opmerking. Het is ook zo dat als je kijkt naar de files, dat er bijvoorbeeld ook in de Randstad heel veel files staan. Neemt niet weg dat ook in de beleidsbrief van mevrouw Schultz van Hagen staat... dat ook de achterlandverbindingen naar de mainports en brainports aandacht moeten krijgen. Nou, dat is er dit heel duidelijk één van. En vandaar ook dat wij oproepen om daar iets aan, aan te gaan doen. De spade moet in de grond. Het is nu wel tijd om in te gaan grijpen en wij doen dan ook een dringend beroep op mevrouw Schultz van Hagen om zo snel mogelijk iets, uh, iets te gaan doen... en inderdaad die spalen de grond in te steken. Dat, nou heeft ze wel zo haar mannetjes voor, denk ik? Dat hoop ik. Er moet gewoon per direct iets gebeuren. Zelfstandigen zonder personeel dan. Die zijn in veel gevallen onverzekerd. En dat doen ze niet uit laksheid, maar uit kostenoverwegingen. Verzekeringen voor ZZP'ers zijn namelijk duur. Ton Schoenmakers van MKB Nederland, goedenavond. Goeiedag. Te duur? Nou, in een aantal gevallen zijn ze inderdaad duurder dan uh, soortgelijke verzekeringen voor uh, gewone werknemers. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die ze afsluiten uh, in de via in de heet dat, zoals normale werknemers ook verzekerd zijn. Nou, Als een zelfstandige die verzekering uh, ook wil afsluiten, die overheidsverzekering zeg maar, dan, uh, dan is die uh, duurder uit en de dekking is uh, ook minder gunstig. Ja, maar dat is niet zo gek natuurlijk. Nou, dat uh, is op zich uh, wel eigenaardig, omdat uh, veel private verzekeringen die je daar ook voor kunt sluiten, dus bij een gewone verzekeraar, die uh, bieden juist weer hele goede dekking. En uh, soms zelfs beter dan, uh, dan dat een werknemer verzekerd is. Dus het is een zaak dat je als ZZP'er uh, gewoon heel goed uitkijkt uh, wat je doet. Ja, veel ZZP'ers die waren vroeger in vaste diensten. Je ziet nu ook een enorme ja. groei aan ZZP'ers die hebben waarschijnlijk niet allemaal stilgestaan... bij het feit dat die verzekeringen zo duur zijn. Nee, dat uh, denk ik ook. Uh, u hebt gelijk, zo'n zo 70 van de ZZP'ers die we hebben... die starten vanuit een uh, vaste baan. En uh, een van de mogelijkheden die ze vaak hebben... Uh, en waar ze zich niet altijd bewust van zijn, dat is dat ze sommige verzekeringen kunnen voortzetten als ze zelfstandiger worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je, uh, het pensioen waar je in zit als je werknemer bent, uh, dat kun je vaak uh, vrijwillig voortzetten als je zelfstandiger wordt gedurende een bepaalde tijd. Wij vinden trouwens dat dat uh, nog wat ruimer mogelijk moet worden dan het nu al is. Maar die mogelijkheid is er en uh, ja, het is belangrijk dat ZZP'ers dat ook weten, dat ze zich daarvan bewust zijn. Want in wat voor problemen kan je komen als je niet verzekerd bent? Ja, het is, uh, ligt voor de hand dat als je uh, ziek wordt en daardoor als zzp'er uh, gewoon je werk niet meer kunt doen... Uh, dan ligt dus je hele bedrijf stil, want je bent alleen. Uh, dat betekent dus dat je helemaal geen inkomsten hebt. En uh, ja, dan moet je al een flinke financiële buffer hebben om dat op te kunnen vangen. En uh, ja, als je dat niet verzekerd hebt, dan kon je wel eens uh, in de problemen komen natuurlijk. Ja, krijg, geld... krijg je veel van dit soort uh, voorbeelden ook aan de telefoon? Van mensen die u bellen van wat moet ik nou doen? Nou, wij krijgen natuurlijk wel veel vragen van mensen die uh, zich al een beetje bewust zijn dat verzekeren uh, wel een, uh, een belangrijke zaak is. En dan vragen ze meer van uh, ja, wat, wat is nou verstandig om te verzekeren en op welke manier. Uh, maar er zijn heel veel uh, ZZP'ers die de vraag helemaal niet eens uh, stellen. En uh, ja, dan, dan kan je natuurlijk inderdaad uh, in de problemen komen. Overigens uh, zijn heel veel ZZP'ers uh, zich niet alleen niet bewust van, van uh, het feit dat ze zich kunnen verzekeren tegen bepaalde dingen, maar ze, ze denken ook dat ze bepaalde risico's gewoon niet lopen. Ik zal mijn been toch niet breken? Ja, bijvoorbeeld. En uh, zeker ook als het uh, om pensioen gaat, dan uh, zijn heel veel mensen zich niet bewust van het feit dat ze toch, uh, ja, als ze ouder worden en op willen houden met werken, dat ze dan ook nog een inkomen zullen moeten hebben. En dat je daar op tijd voor moet gaan zorgen. Uh, en nou ja, daar moet je dus uh, heel vroeg al, al aan beginnen. En een van de belangrijkste dingen die wij ook willen bereiken... als uh, MKB Nederland en VNO-NCW is dat ZZP'ers zich daarvan uh, bewust zijn... vanaf het eerste moment dat ze beginnen. Maar kunt u hen ook helpen? Nou, we hebben uh, natuurlijk heel veel informatie over wat er op de markt is aan verzekeringen. Maar ik kan me voorstellen dat MKB Nederland daar wel een rol in kan spelen, in die zin uh, korting bedingen. Nou, wij, het is inderdaad zo dat, uh, dat we ook kijken naar de vorming van collectiviteiten. Hè? Dus dat je uh, gezamenlijk voor ZZP'ers dingen inkoopt. MKB Nederland heeft uh, ook een, een nauw samenwerkingsverband met het Platform Zelfstandige Ondernemers, PZO. En uh, in dat verband uh, is, is het vormen van collectiviteiten zeker een uh, belangrijk middel om goedkoper uh, verzekeringsproducten te kopen. Ja, dat klopt. Ja, maar dat is niet echt uh, iets voor ZZP'ers, collectiviteit, geloof ik. Nou, ja, er zit uh, iets tegenstrijdigs in natuurlijk, en dat uh, uh, ja, dat voelen we zelf ook wel zo zo zo zo aan dat dilemma. Uh, een zelfstandige is natuurlijk juist iemand die kiest voor voor zo volledige vrijheid en zelfstandigheid, en uh, die ja, die heeft toch een beetje de instelling: ik kan mijn eigen boontjes wel doppen, en voor heel veel ondernemers geldt dat ook. Alleen ja, je moet wel als ondernemer als persoon ook uh, zorgen dat je niet uh, tussen de wielen raakt. Dat nee. is toch toch wel belangrijk. Maar verwacht u dan nog iets uh, als het gaat om dit onderwerp van? Den Haag? Ja, we hebben wel een aantal uh, voorstellen gedaan in een uh, recent advies... Dat hebben we trouwens gedaan samen ook met, uh, met de vakbeweging... en met uh, organisaties van ZZP'ers. Uh, we vinden bijvoorbeeld dat uh, de mogelijkheden om je pensioen voor te zetten... als je vanuit werknemerschap naar ZZP-schap gaat... dat die mogelijkheden uh, ruimer zouden moeten worden. We vinden ook dat er bepaalde groepen uh, zelfstandigen zijn... voor wie het heel moeilijk is om een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering... af te sluiten bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld omdat ze al medische problemen hebben... En wat stelt u dan concreet voor? Ja, wij zouden het liefst hebben dat, dat de verzekeraars is samen om tafel gaan zitten... om te kijken of ze toch voor deze groep ja, op de een of andere manier iets, iets kunnen organiseren. Wij zijn uh, er, als het even kan, zijn wij voor uh, private oplossingen en niet voor oplossingen vanuit Den Haag. Ja, want een echte ZZP'er is ondernemer en ondernemers zitten natuurlijk niet te wachten op uh, overheidsbemoeienis, toch? Zo is het. Ja. Hartelijk dank, Ton Schoenmakers van MKB Nederland. Graag gedaan. Dit is WNL. We zijn ook op Twitter te volgen via hetavondspits 5 mei altijd vrij of moeten we gewoon doorwerken? Dat zometeen eerst burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Hij was deze dagen zeker niet vrij. Zijn eerste herdenking als burgemeester van Amsterdam zit erop. Benas Alain de Lamar vroeg hem hoe hij het gisteren vond. Nou, het is natuurlijk wel een klein beetje spannend. Hè? Er is heel veel voorbereiding. De politie heeft dat echt geweldig gedaan. En de ambtenaren, maar ook andere hulpdiensten... Um, en door die voorbereiding word je aan de ene kant gerust... want je denkt, god, dat is goed. En aan de andere kant ben je wel bewust dat er van alles uh, ook gedaan moet worden. Dus dat geeft ergens in je achterhoofd het gevoel van... Uh, spanning is een groot woord, maar je voelt hem wel, hoor. Was het nou ook anders voor u als burgemeester zijnde dit jaar in de rol als burgemeester dan voorgaande jaren bijvoorbeeld, als u het gewoon als toeschouwer bekeek? Zonder meer, omdat je, je toch verantwoordelijk voelt. En ik zal u zeggen, toen Job afscheid nam, Job Cohen, mijn voorganger, toen zei hij na een uh, paar weken, zei hij, wow, de grote verschil is dat je weer, je bent niet 7 keer 24 uur ben je, uh, uh, verantwoordelijk. En later, toen ik burgemeester werd, toen dacht ik, nou, we zullen zien. Maar dat is bij mij dus hetzelfde. En vandaag, bevrijdingsdag, bleef u dat dan weer anders? Ja, zeker. Uh, gisteren was een grote, massale bijeenkomst. En die, die dragen veel meer risico's. Nu gaat alles verspreid door de stad. Kijk, je moet de dag niet prijzen voor het avond is. En dat is het nog niet. We hebben vanavond nog het grote concert op de Amstel en nog allerlei andere dingen. Maar dat van gisteren was heel anders. Bovendien natuurlijk belast door de ervaring van vorig jaar. Vandaag, hoe beleeft u dat? Is dat een bepaald soort extra spanning ook? Of druk? Of vermoeiend misschien zelfs wel? Een beetje vermoeiend is het wel. Maar ik heb vandaag gewoon gewerkt. Juist om ook weer even normaal te doen. Ik heb mijn kaarten op het weekend staan. Als Ajax de Baker van Twente. Daar gaat u al helemaal van uit. Dat is een... Ik wil ook daar de dag niet prijzen voor David is. En het weekend daarna heeft u het eventueel dan ook druk? Dat is bovendien veel belangrijk. Dus daar bent u eigenlijk op dit moment al meer mee bezig dan met, uh, met zoals vandaag, uh, wat u vandaag allemaal moet doen eigenlijk? Nou, daadwerkelijk. Gisteren is met de driehoek overlegd over de huldiging en morgen overleg ik met uh, supportersgroepen van Ajax en met Ajax zelf. En dat allemaal voor het geval dat het zou lukken. Gisteren 4 mei, vandaag 5 mei. U zei al, het is best wel vermoeiend. Ploft u nu aan het eind van deze avond neer in uw stoel en uh, even uitpuffen? Ja. Dat, uh, dat ga ik dan wel doen. Maar u moet het ook niet uh, zo zien dat, ik, uh, uh, dat het te vermoeiend is of zo. Maar ik probeer u uit te leggen dat uh, de, de, uh, de onschuld waarmee je over straat banjert... als je er gewoon aan deelneemt, is gewoon iets anders... dan als je verantwoordelijk bent, samen met de anderen natuurlijk... maar verantwoordelijk bent voor, voor het eindresultaat van de openbare orde en de veiligheid. Ja, dat uh, is dus helemaal niet klagen... Uh, en het woord vermoeiend is misschien te zwaar, maar je voelt het wel een beetje. Als het aan de partijen van de arbeid ligt, hoeft voortaan niemand meer bevrijdingsfestivals te missen. Want ze willen van 5 mei een officiële vrije dag maken. Dat wil niet zeggen zoals het nu is één keer in de vijf jaar, maar ieder jaar. Werknemers lijken dat natuurlijk top te vinden, maar werkgevers zitten daar niet echt op te wachten. Want een extra feestdag kost namelijk miljoenen. WNL's René Lambozi aangeschoven. René, uh, wat kost dat eigenlijk? Nou, werkgeversorganisaties die, uh, geven nu aan dat 14 van wat zij in een jaar betalen... aan een uh, werknemer al opgaat aan momenten dat ze er niet zijn... omdat ze een vrije dag hebben, of ATVI, of een feestdag. Dus dat is al een vrij hoog percentage. En een uh, feestdag erbij, nou, in Engeland hadden ze dat onlangs... een extra feestdag ter ere van het huwelijk van William en Kate... Eh, economen hebben toen berekend uh, wat, dat, uh, wat de slag voor de economie uh, was. En dat was zo'n 5 miljoen pond. Dus een kleine 6 miljoen euro. Dus zoiets zal het zijn. Maar als ik hier op de redactie kijk, het is vrij rustig vandaag. Heel veel mensen hebben ook gewoon een vrije dag opgenomen vandaag. Ja, je ziet het nu ook op, uh, op Teletech staan. Uh, Bevrijdingsfestival Utrecht. Zo druk dat er uh, problemen ontstaan. Dat zijn allemaal mensen die, uh, nou, er is geen feestdag. Dus dan maar een vrije dag daarvoor inleveren. En uh, dus uh, is het heel rustig uh, op alle kantoren. Ja, maar goed, aan de andere kant. Al die mensen die kopen wel biertjes. Dat is wel goed voor de economie op bevrijdingsfestivals? Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar hun werkgever die verdient niks. Uh, en ik weet niet of die paar biertjes daar dan tegen opwegen. Ja, ja. Uh, hoe is het als je dan zaken doet met het buitenland? Want uh, zij kennen 5 mei natuurlijk niet als een feestdag. Nee, nou ja, ieder land heeft natuurlijk uh, zijn of haar eigen vrije dagen. Uh, Nederland heeft er vrij veel in vergelijking met andere landen. Zo is uh, tweede kerstdag bijvoorbeeld in Burenkamp. Uh, België en Frankrijk uh, geen vrije dag. Um, nou, dus er zijn nog wat meer voorbeelden. In plaats daarvan hebben ze bijvoorbeeld in Frankrijk... dan wel weer een bevrijdingsdag die voor iedereen vrij is. Dus uh, Nederlandse werkgevers zeggen ook... prima als ze uh, in Nederland met z'n allen willen vieren dat we vrij zijn... maar dan wel een andere dag inleveren. Nou, bijvoorbeeld een uh, van de twee Pinksterdagen... of uh, tweede paasdag. Uh, leek ze wel een goed idee. Dank je wel, René Lampen. U kent het wel, het merk Euroshopper. Krijgt een flink verlangst van de stichting Taalverdediging. Die vinden dat het B-merk van A.H. onze Nederlandse taal verpest. Want op de verpakking staat namelijk het product beschreven in het Engels. Jan Heidmeijer van die stichting, goedenavond. Goedenavond. U weet het verschil niet tussen T en T? Nou, dat wel natuurlijk, maar er zijn wel andere verschillen. Um, als ik nou eens bijvoorbeeld noem Big Bettenbergs, weet u wat dat is? Eh, uh, nee. Bergpijpen. Ah. Daar leg ik geen enkel verband tussen, die twee namen in het Engels en het Nederlands. Ja, maar als ik het niet weet, dan koop ik het ook niet. Nee, daarom. Uh, we zijn uh, ook van overtuigd dat er minder verkocht van deze producten. En als je bij de kassa's kijkt van Albert Heijnen, zie je ook minder van die uh, rode uh, euroshop artikelen in de karretjes staan. En ook de kassières die klagen dat de klanten vaak de verkeerde artikelen gekocht hebben en nee. moeten ruilen ja. enzovoort. Zo enzovoort. u Neemt u de tijd in beslag. Oh ja, heel gedoe hè. Ik heb hier, hier prawncrackers uh, voor me. Ja. Weet u wat dat zijn? Dat zijn dus uh, de Oh, u weet het Had dus u niet wel. Gedacht, hè? U weet het dus wel. Nou ja, we hebben een uh, volletje gemaakt waar uh, acht verschillende euro artikelen uh, -artikel staan afgebeeld. En uh, op het volletje daar uh, vragen we dus te protesteren door de klanten bij Albert Heijn. Uh, tegen deze. Uh, ja, vernietiging van onze taal, want ja. woorden als krakelingen, uh, hagelslag, uh, speculaas, uh, kroepoek dat zijn toch ingeburgerde Nederlandse woorden. Oh. Als je die door alle Engelstalige woorden gaat vervangen, dan, dan wordt onze taal aangetast. En dan bovendien, het schept verwarring. Die groepboek blijft wel plakken trouwens. Zou je van heen moeten... hey, uh, uh, blijf even hangen, want uh, wij zijn de straat op gegaan uh, richting de AH En we vroegen ons af of de klant uh, wel zo goed Engels spreekt als ze bij de euroshopper denken. Pro-crackers, pro Ik zie het staan, ja. Ik zou het niet uh, bedenken. En ik heb nog wat andere dingen meegenomen. Rusk, ja, dat is beschouwd. Ja. Maar er staat op Rusk, zegt u dat niet? Rusk, ja. dat is Engels. Wat, wat vindt u ervan, dat het allemaal zo groot in het Engels erop staat? Nou, larykoek, misschien voor de toerist. Maar niet ja. voor de Hollanders, nee. pro Ik ken niet hem, wat is dat? Het staat er in het Engels op. weet het niet, sorry. Meneer, goeiedag. Ik heb een vraagje over mijn boodschappen. Het staat er allemaal op in het Engels. Ja, dat is natuurlijk een schande. Hè? Voor buitenlanders is het makkelijker. Maar tot nu toe is het nog zo dat er in Nederland meer Nederlanders zijn dan buitenlanders. Ja, Jan Heitmeijer van de Stichting Taalverdediging. U krijgt, uh, u krijgt bijval, hoor ik al. We ja, hebben ook al gemerkt in Assen. we hebben een demonstratie gehouden in Assen voor een grote uh, Albert Heijn winkel. En daar van de 1300 mensen die wij uh, hebben langs zien komen, het uh, overgrote meerderheid daarvan wist niet wat er op die uh, verpakkingen stond. Dus de, de er is een enorme discrepantie, enorm verschil tussen wat ze bij Albert Heijn in de top denken en wat de bevolking, de klanten uh, daarvan denken. En ik denk dat het de overbrugd moet worden door weer terug te keren naar het Nederlands op de verpakking. Ja, maar ja, dat doen ze niet voor niets, hè? want dan kunnen ze het ook internationaal natuurlijk uh, verkopen. Nou ja, in Engeland misschien, maar in. In Engeland hebben ze geen winkels en in Frankrijk mag het helemaal niet. In Frankrijk moet je dus op uh, de verpakking, in ieder geval in het Frans, alles even groot hebben als in een andere taal. Dus het is zuiver om de Nederlandse bevolking in feite een beetje te pesten. Daar komt ja. het op neer. Nou, u gaat ja. zaterdag actie voeren? Nou, we gaan zaterdag, uh, kijk, Albert Heijn beweert dat iedereen het wel begrijpt. En we gaan zaterdag proefondervindelijk aantonen dus dat het niet het geval is. Dus we gaan 500 mensen bij een Amsterdamse supermarkt van Albert Heijn uh, ondervragen. Vragen of ze weten wat die uh, namen betekenen. En dan gaan we met de resultaten naar het hoofdkantoor om te, uh, aan te geven dat de bevolking het dus niet begrijpt. Ik wens u er veel succes mee. Ik dank u wel. Hartelijk bedankt. Ja, okay. <laughs> Straks op deze zender Kunststof. Petra Posso praat met Paul Helman. Hij heeft een boekje geschreven over zijn vader die in 1943 in de Tweede Wereldoorlog is gepakt. Morgenochtend op tv is de ochtendspits op Nederland 1 vanaf 7 uur. Daarin onder meer Matt Herbe, oud-LPF-fractievoorzitter... over Pim Fortuyn die 9 jaar geleden morgen is vermoord. En morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wat ons betreft dus tot dan en tot die tijd op avondspits.fm. Voor Wakker Nederland, omroep WNL. Sport op Radio 1. Zondag om 2 uur, onder andere Formule 1 Autosport in Turkije... Vanaf 4 uur voorbeschouwingen en sfeerreportages vanuit Rotterdam. En om 6 uur de bekerfinale. Laag, daar wordt niet Perfecte redding. Ajax 20. De voorzitter. Ja, hij zit erin. Wat een van deze wedstrijd zet. NOS langs de lijn. Zondag van 2 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 power to you, Vodafone.